Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Saudi-Arabië heeft de ambassade in Syrië scherp veroordeeld. Gisteren werd het gebouw in Damaskus met stenen bekogeld en geplunderd. Het gebeurde nadat de Arabische liga Syrië had geschorst als lid vanwege het aanhoudend geweld van het regime van president Assad tegen demonstranten. De Saoedische regering liet weten dat Syrië verantwoordelijk is voor de veiligheid van het ambassadepersoneel. Ook de ambassade van Qatar moest het ontgelden. Die werd bekogeld met eieren en tomaten.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 Op het opstappen van premier Berlusconi gisteravond is verschillend gereageerd. Mensen gingen de straat op om zijn vertrek te vieren en maakten hem uit voor mafioso. En rechtse media spreken schande van de manier waarop Berlusconi nu wordt bejegend. De politie in Brabant onderzoekt drie autobranden in Waalwijk. Vannacht gingen daar in verschillende straten drie auto's in vlammen op. Het waren drie cabrio's waarvan één oldtimer. Ook een carport brandde af.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 Thank mm -hmm. Het zijn nu weer Jazz met Adam Spoor en Vet Ja, U hoorde net uh, East of the Sun, een van mijn favoriete uh, nummers, gespeeld door Zoet Sims en El -Kon. Uh, we gaan door met uh, iets, uh, iets heel leuks. Ik was drie weken geleden op een concert in het BIM-huis van Benny Golson. Inmiddels al 22, 82 jaar oud. De Jesse Cohn. Die vroeger bij Art Blakey speelde. En een stempel op de hardbop heeft gedrukt. Met al zijn prachtige composities. Zoals Whisper Not. Alone Came Betty. En The Blues March. Maar Benny Golson had heel tussen het spelen door een heleboel verhalen. En zo verhaalde hij over John Coltrane... die bij hem thuis kwam vroeger. En ook over Earl Bostic die bij hem thuis kwam. En hij vertelde over Earl Bostic... dat hij vond dat Earl Bostic, de saxofonist... een van de meest grote saxofonisten was... Met het, uh, ja, uit die tijd... Maar hij ging later dus commercieel spelen. Dus dat, dat, dat weten we zo nu en dan natuurlijk allemaal wel. Maar hij, uh, hij stond bekend als dat hij technisch de meest begaafde saxofonist was. Uh, die er rondliep in die 30e jaren in Amerika. En dat was totaal helemaal... Groot nieuws voor mij. En die, die, die, die, die relatie tussen Coltrane en Earl Bosdick begreep we helemaal niet. Maar dat bleken dan ook hele goede vrienden te zijn. Nou, we beginnen met Coltrane, een prachtige bellet En Weaver of Dreams. En daarna kun je luisteren, natuurlijk naar Earl Bosdick. En ja, wat anders, Flamingo. see you cry. Het Nederlands Muziekcentrum is gevestigd op de PZRK in Amsterdam. En die houdt zich bezig met de geschiedschrijving van de Nederlandse muziek, maar ook in het bijzonder van de jazzmuziek. U kan daar zomaar eens een keertje binnenrollen als u dat wilt. En ...op de website zijn allemaal heel interessante dingen... ...en je kan er ook lid van worden... ...voor 25 euro per jaar... krijg je vier jazzbulletins... ...met allemaal prachtige leuke verhalen over... ...de jazzgeschiedenis in Nederland... ...maar ook uh, in, in, internationaal. Maar ze houden zich ook bezig... ...met het uitbrengen van... Uh, ...van cd's... ...en uh, zo'n ja, vijf jaar geleden... ...hebben ze een, de opnames... ...van het eerste concert van Chad Baker... ...in Amsterdam, hebben ze... ...op de cd gezet en... Uh, dat cd'tje, dat heet The Lost Holland Concert. Dat is opgenomen in het concertgebouw in september 1955. Dat was de eerste keer dat Chad Baker in Nederland speelde. En uh, de bezetting was met Dick Swartzick op de piano. Deze man die was twee maanden later was hij dood door een overdosis in Parijs. En Jimmy Bond op de bas. Peter Lidman drums. En, oh sorry, het is in het, deze is in het koerhaus opgenomen. In, uh, want dat was vroeger zo. Speelden ze eerst in het koerhaus, in Scheveningen. en daarna gingen ze naar de concertzaal in Amsterdam. U hoort een introductie van Chet Baker zelf, en het nummer heet Tommy Hawk First van John thing I'd like to do Mandel. The, to correct the as to the pianist and bass player they have listed there, replacing. Russ Freeman on piano is Dick Twardzik. and Replacing Bob Carter on bass is Jimmy Bond. Peter Lippman on drums. Now for our first tune, we'd like to do a tune from the Sextet album, Pacific Jazz, featuring Bob Brookmeyer, Bud Shank, Shelly Mann, Russ Freeman, and Joe Mondragon. It was composed and arranged by Johnny Mandel, and it's called Tommy Hawk. Thank you. De prachtige werk van Chad Baker En zijn man in 1955 Ja, hoe is het mogelijk al lang geleden Gaan we luisteren Naar een Haarlemse zongeres Van het Braziliaanse lied En dat is José Konings En José Konings Van haar CD Bem Brasiliero Ja, hoe moet je het uitspreken Ik weet het niet En het nummer heet Ayo Ingeixar, ingeixar, hoje é dia de festa, repassarambu. Alfred Gerald was dat, een Count Basie in de Jazz at the Philharmonic All Stars. Alfred Gerald, zij werd geboren op 25-4 1917 en stierf op 15-6 1996. De First Lady of Jazz, ze zong in de beroemdste orkesten en vertolkte songs van de allergrootste componisten van haar tijd. Zij straalde, en dat heeft u gehoord, geluk, optimisme en passie uit. En was een begenadigde zangeres, een symbool van de vocale jazz. Ja, Elver Gerald. Ja, we hebben het eerste uur uh, hebben we al iets gehoord van de Nederlandse hardbop-formatie, de Diamond 5. En uh, misschien was dat wel eigenlijk de, de eerste Europese formatie die de hardbop speelde. En we hadden het ook nog even over, over Benny Golson, de Amerikaanse tenorsaxofonist-componist die een, een groot invloed had op die hardbop. En uh, dit. Uh, ...hebben we bij elkaar gebracht, of tenminste de, de, de Diamond 5, want ik heb hier dat cd'tje, dat gaat er nu in. Uh, de Diamond 5 speelt de compositie van Benny Golsen en het heet Fair Weather. Er staan een aantal goede nummers op. En dat wordt uh, gespeeld door het quintet van Ray en Adam Spoor. En uh, de bezetting uh, van het nummer wat ik zo ga draaien is Ray op trompet. Frans van Tongeren, piano. Adam Spoor, tenorsaks en zang. Rob Veenhuizen, bass. En Kees van Lent op de drum. Laten we heerlijk gaan luisteren naar I've Got the World on a Stream. I've got the world on a string, sitting on the rainbow. Got a string around my finger. Lucky me! Can't you see that I'm in love? I've got a song to sing. I can make a rainbow anytime I move my finger. What a world! What a life! I'm in love. Life is a woman. If you can only hold that string I'll be silly so and so If I should ever let it go Oh, I've got a world on the string Sitting on the rainbow Got a string on my finger What a world, what a life I'm alone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 If I can only hold that string I'll be silly so and so If I should ever let it go I've got a world on the string Sitting on the rainbow Got a string around my finger What a world, what a life Lucky me, can't you think What a world, what a life I in love. Ja, dat was dan de eerste keer als presentator Adem Spoor. Uh, hartstikke leuk. Uh, Natuurlijk, uh, zonder vet Koosberg had het allemaal niet gekund vandaag. Het is prachtig weer. Uh, zo direct uh, gaan we natuurlijk even naar sint Paas kijken. En voor de mensen die dat niet doen, kunnen we rustig blijven zitten. Want er komt nog heerlijke muziek naar tafel. En ik hoop u uh, gauw weder te treffen aan het toestel. Tot ziens!